9 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten moeten binnen 15 dagen een basis ontruimen in Pakistan. De strafmaatregel is een reactie op de NAVO-aanval... waarbij vannacht zeker 24 militairen om het leven kwamen. De Pakistanse militairen werden onder vuur genomen door een NAVO-helikopter... afkomstig uit Afghanistan. De Pakistanse autoriteiten zijn woedend... en sloten eerder vandaag al enkele aanvoerroutes van de NAVO naar Afghanistan. Nu moet er dus zo ook een Amerikaanse basis dicht.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 Het duel tussen de voetbalclubs Teubeken en Brussel is na de zelfmoordpoging van de grensrechter afgelast. Vorige week werd in Duitsland een duel in de Bundesliga kort voor aanvang afgeblazen, omdat een scheidsrechter eerder die dag in zijn hotel een zelfmoordpoging had gedaan. In de eredivisie worden vanavond vier wedstrijden gespeeld. Nac Breda tegen Heerenveen is al afgelopen, in Breda werd het 2-2. De Friese ploeg bleef daarmee voor de elfde keer op rij ongeslagen.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 Met Ronalds Boot. We gaan snel naar Eindhoven. PSV Groningen en die houdt dan. één hoogtepunt tot nu toe in deze wedstrijd. Na een kwartier spelen. Maar wat voor hoogtepunt. Het doelpunt van Kevin Strootman. Een prachtig doelpunt. Subtiel paasje van Dries Mertens. Strootman alleen op de keeper af. Gaat er prachtig langs. En schiet hem huishoog in het doel, in het dak van het doel. En dus 1-0 voor PSV. Roda Heracles, Ronald van der Gier. Het is nog altijd uh, 0-0, maar Roda wordt sterker. En Pasveer is de held van de avond. 1 op een met de beulen redt hij. En zojuist een combinatie over drie schijven. Voor maar in de richting van Pasveer. Maar weer ligt die doelman van Heracles in de weg. Maar Roda wordt sterker in uh, deze thuiswedstrijd tegen Heracles. Na 63 minuten is het nog wel altijd 0-0. VVV de Graafschap, Richard van der Maarden. 58 e minuut. 1-0 nog steeds voor VVV. Dat de tweede helft goed begon. Nu is het de Graafschap dat het initiatief weer wat heeft overgenomen. Zojuist een grote kans voor Poupon. Maar die liet hem liggen. Ronald van der de Gier. Het is een fantastische goal van de man die sinds 27 augustus niet meer heeft gescoord. Jonker brengt Roda om een 1-0 voorsprong. Wat een fantastische goal! Als hij de bal aangespeeld krijgt vanaf het middenveld. Aan de linkerkant van het strafschopgebied in betrekkelijke vrijheid staat. Ja, er gaat van alles mis raakt dus bij Herakles buitenuit verdedigen. Maar Donald brengt uh, Jonker in stelling. En dan staat hij op de rand, linkerkant van het schatschappelgebied. En past hij de bal in de verre hoek. Fantastische goal van Mats Jonker. Het is verdiend in deze fase, want Roda werd sterker en sterker. Maar op deze bal van Jonker heeft Pasveer dan geen antwoord. 1-0, doelpunt van Mats Jonker. PSV Groningen en die houdt Ook 1-0 in het voordeel van de thuisploeg PSV. dus. En het was een goede goal. Men wist elkaar niet zo goed te vinden de eerste 14 minuten. Er gebeurde weinig. Maar toen was er dat ene moment eigenlijk, de slechte uittrap van Van Loo. Uh, bal heel snel weer teruggebracht door dat heerlijke paasje van uh, Dries Bertens. Een uh, achtste assist. Elf doelpunten, acht, acht assists. Dat is niet mis. En het doelpunt van Kevin Stroopman. Daarna leek het er even op dat PSV erop en erover ging. Maar staat nog altijd 1-0. Maar PSV begint wel steeds beter te voetballen. Nu Jetro Willems aan de linkerkant heeft de bal. En speelt de bal even terug op eh, Bouma. Bouma naar Strootman. Wat is dat toch een geweldige voetballer. Ook de manier waarop hij nu weer tussen twee man eruit komt. En dan de bal naar voren probeert te spelen. Maar speelt de bal over de zijlijn. Wordt ook nog even aangeraakt. Maar de inworp is voor FC Groningen. Groningen, misschien dat eh, de wedstrijd dit, dit doelpunt even nodig had. Groningen 1-0 achter na 20 minuten spelen tegen PSV. Graafschap ook 1-0 achter, maar dat is veel verder in de wedstrijd. Riesel van Maanen. 63ste minuut. Ja, als de stand zo blijft dan passeert VVV de Graafschap op de ranglijst. Zojuist bijna de tweede goal voor VVV. Prachtige vrije trap van Rogier Molhoek. Die een fijne linkerbeen heeft bal via de vingertoppen van keeper de Winter op de lat. En Dat was toch een prima mogelijkheid voor VVV. Dat de tweede helft dus goed begon. Daarna wat meer initiatief van de Graafschap. Met een aardige kans voor Poupon, Na goed werk van Schreckelfiets aan de linkerkant. Maar Poupon die heeft juist geen goede linkervoet en uh, probeerde die bal met links eerst te controleren. En dat uh, mislukte Kant. Het is VVV nu in de 64ste minuut dat uh, het balbezit heeft. Dan gaat de bal helemaal weer terug naar de recht. En Ronalds. Weer Maatsjoeker. Het is uh, 2-0. Er heeft iemand een aanknop gevonden bij Rode JC. Want ineens draait het als een tierenlier. Kan men heerlijk combineren. En heeft Irak geen antwoord meer op het aanvalspel van uh, de ploeg uit Limburg. En dit gebeurt allemaal. Het begint met een corner. Uiteindelijk krijgt Vormer de bal. De man die de corner nam nog een keer voor de voeten en legt die bal bij de tweede paal. En ja, dan staat Pasveer niet goed op te letten. Dan staat Van der Linden niet goed op te letten. En schiet Jonker daartussen. En schiet die bal ook in de goal. Bal dus van Ramsi was het overigens. Vanaf de linkerkant. Ja, maar wat als een paal boven water blijft staan. Is dat men hier apathisch toe te kijken. Bij Herakles. Pasveer en Van der Linden. Geen oog voor Mats Jonker. En die maakt zowaar zijn tweede van deze wedstrijd. Het is 2-0 voor Roda. PSV Groningen en die houdt kamp. Ja, de dus wedstrijd begint wat opener te worden. PSV begint beter te voetballen en Groningen begrijpt dat uh, het 1-0 achter staat en dus dat er iets moet gaan gebeuren. Maar het opvallende is dat uh, PSV uh, door dat doelpunt van Stroopman niet alleen beter is gaan voetballen, maar ook feller in de duels is. En dat moet juist uh, voor Groningen zijn als je qua Tactisch en technisch gezien mindere spelers. Het bezit voor FC Groningen. Achterin bij Virgil van Dijk. Van Dijk gaat nu richting de middencirkel. Maar houdt even in. Speelt de bal dan moeizaam op Evans aan de rechterkant. Bal naar voren. Slecht gedaan. Ingeleverd bij Mertens. Mertens naar Toijvonen. Rand van het strafschopgebied. Toivonen schiet. Maar dat is een rollertje in de handen van Brian van Loo. Nee, te slordig. FC Groningen staat ook nog 1-0 achter. En PSV lijkt eerder naar 2-0 te gaan dan Groningen de gelijkmaker gaat maken. 1-0 dus. Nou, van Loo, Ries van de Mad ja, Het is te voorspelbaar wat de Graafschap ook in de tweede helft laat zien als het in balbezit is. Het is vaak van korte duur, ik heb dat al in de eerste helft meerdere malen gezegd. Terwijl er nu een wissel gaat aankomen, de eerste wissel bij de Graafschap. Het is Breinburg die eraf moet en Purl Frenkel was lange tijd geblesseerd. Zat al vorige week tegen PSV op de bank en hij komt er nu in voor de laatste 25 minuten van deze wedstrijd. De Nestor van de Graafschap met 35 jaar en hij neemt zijn positie als linksachter weer in. In Vvv dus nog altijd op voorsprong door de goal van Uchebo. Ook hij is er zojuist afgegaan en voor hem nouveau voor nu bij Vvv in de ploeg. Het is Jury Roze die nu een slechte bal van Vvv richting Poupon probeert te brengen. Poupon dan met kunst en vliegwerk de bal bij Koyala de voorzet en dan is het de vocht van dichtbij en zo blijft het nog steeds 1-0 in het voordeel van Vvv. Het heeft even geduurd in Kerkrade, maar als er nou van vallen, Ronald? Ja, we zijn nu aan het gas geven. Overtreding op uh, Donald gemaakt door uh, Rienstra, maar niet als zodanig beoordeeld door Ketting. Dus even een fluitconcert van het publiek. Dat verder natuurlijk niks te klagen heeft. Na 70 minuten de 2-0 voorsprong voor Roda JC. In de eerste helft zeker de mindere ploeg. Toen had Heracles meer balbezit. Maar wat Roda goed doet in de tweede helft. Is heel vroeg druk zetten op die defensie van Heracles. Wordt daar een beetje onzeker van. Ploeg hangt een beetje rond de eigen 16. En geeft daar ook nog eens een keer ruimte weg aan Roda. Dat ineens in de tweede helft durft te voetballen. Snelle combinaties. Eén keer raken. ja Dan resulteert dat uiteindelijk in heel veel gevaar. Want voor de twee goals van Jonker was Vormer er ook al dichtbij. Toen kon er nog een redding. Van pasveer een doelpunt in de weg staan. En ook de Beulen heeft een fantastische kans gehad. Om Rode op 1-0 te schieten. Na een paas van die Vanaf de linkerkant ook toen. Niet goed de organisatie bij Herakles. En dat is iets wat Peter Bos steeds op hamert. Maar nu ook steeds aangeeft. Ja, kom nou eens van je eigen defensie af. Kom er nou eens uit. En probeer nou eens aan het voetballen te komen. Maar er is maar één ploeg. Die aan het voetballen is gekomen. Zeker na die bevrijdende tweede van Mat Juncker. En dat is Rode JC. Al moet worden gezegd. Er zijn ook wel mogelijkheden voor. Herakles af en toe in de uitbraak. We hebben een schot gezien van Fajnovic... op de handen van Kiszczek en net Overtoom... die ook de Poolse Doelman aan het werk zette. Nu weer Rode JC met de Beulen aan de rechterkant. De Beulen paast naar Montaigne. Montaigne verslikt zich dan in Duarte. Trapt de bal in één keer naar voren. Aangenomen door Plet, maar nog wel op eigen helft. Een meter of tien voor de middenlijn. Maakt de bal goed vrij. Paast hem naar Kwanza. Kwanza kijkt dan wat om zich heen. Ziet dat Duarte die bal wel wil hebben aan de linkerkant. Maar ja, nog altijd op de helft van Herakles. Nu gaan we eroverheen met Luis Pedro die is net gekomen. Voor Everton krijgt te maken met een overtreding. Die gemaakt wordt door Montijnen. Ketting staat erbij. Vrije trap dus voor Herakles. Aan de linkerkant van het veld. Een meter of tien over de middenlijn. En wat gaat Duarte dan doen? Gaat hij die bal in één keer voor de goal slingeren? Geeft hij aan Van der Linden bijvoorbeeld aan. Nou ja, kom maar. Of gaat dit via combinatievoetbal? Roda vindt dat prima. Want Roda zakt weer terug in de organisatie. En dan is het aan Herakles om die bal snel te laten rondgaan. Iets wat Roda dus wel lukt. Maar waar Herakles niet in slaagt. Nu proberen de heren Overtoom en Vijf of iets dat wel, maar het is allemaal zonder enig effect. Want men moet weer terug onder druk van Roda naar uh, Pasveer. Limburgse ploeg die dus uh, op een uh, 2-0 voorsprong staat door twee doelpunten van de man. Die sinds 27 augustus geen goal meer heeft gemaakt, maar nu wel gelijk twee heeft. Mats Jonker. Heeft Groningen al een antwoord gevonden op die 1-0, Andy? Nee, nog niet. Uh, niet echt. Want uh, we zagen net uh, over Groningen gesproken. Tim Matas, een prachtige actiemaking moest aan... Adam Maher denken van AZ tegen Herakles. Slalomend in de 16 meter. Hij lopte de bal net over het doel van FC Groningen van Brian van Loo. En dat was dus de kans op 2-0. Het was een hele mooie geweest als hij erin was gegaan. De ex-Groninger Tim Matas. En PSV heeft met Matas natuurlijk een goede speler. Maar meerdere, zoals Dries Mertens die weer aan het strooien is met paasjes. Nu naar Willems, Maar Zijn voorzet is te scherp. Komt niet bij Matas terecht. PSV 1-0 voor. 26 minuten gespeeld. En de voorsprong is dik en dik verdiend. Kan de graafschap nog wat, Richard? Nou het valt me tegen hoor in uh, deze wedstrijd. VVV houdt eigenlijk vrij makkelijk stand in de tweede helft ook. 69 minuten inmiddels al gevoetbald hier in de koel. 1-0 voor de thuisploeg doorst door de goal. In de eerste helft gemaakt door Uchebo die al uh, in de uh, dugout is uh, gaan zitten bij VVV. En toekijkt hoe VVV aardig uh, aan het uh, ballen is nu in deze fase. De paas aan de linkerkant. Waar een overtreding dan wordt gemaakt volgens scheidrechter Miedem Wiedemeijer door uh, Linsen. Dat zag ik niet helemaal. Er komt dus een uh, vrij schop nu aan voor de graafschap. 70 minuten bijna hier gevoetbald En de graafschap op achterstand. En de graafschap pover in de tweede helft. Dat is duidelijk. Ik durf het naar die 2-2 van vorige week bij Ajax Nak nauwelijks meer te vragen, Ronald. Maar het is toch beslist, hè? Nou, daar lijkt het wel op. Als je de verhoudingen nu bekijkt op het veld. Dan is uh, Roda inmiddels uh, herenmeester. Combineert het heerlijk met die 2-0 voorsprong. Met name Mitchell Donald. Maakt zich schuldig, maar dan in positieve zin aan uh, prachtige paasjes. Hij strooit er werkelijk mee. Is heel balvast. en weet in elk geval wel weer uh, Jonker of Malki in stelling te brengen. En Jonker is dan heel goed. In het kaatsen en bijvoorbeeld voor me dan in één keer voor de keeper te zetten. Maar Herakles moet iets. Ja, je weet het maar nooit. Twee doelpunten in zeer korte tijd van Matt Jonker hebben er dan ook van voor gezorgd dat Heracles zwaar aan de bak moet in deze wedstrijd. Maar is het daartoe in staat, vraag je je af. Als het in deze wedstrijd niet wil lukken, ja, misschien nu wel na een foutje van Biemans. Daar is Arme Terels in het strafschopgebied. en die wordt op de hakken getrapt door Biemans. En dan staat Ketting er vlakbij en legt de bal op 11 meter van Kicek. Een gele kaart voor Biemans. Ja, het gaat fout. Hij doet het zelf fout. Want hij verliest de bal ...en Armenteros op het moment dat er eigenlijk niks aan de hand is... ...en Roda kan uitverdedigen, vlakbij het eigen strafschopgebied. Het is uh, ja, een misverstand eigenlijk tussen Hemte en uh, Biemans. Dan komt Armenteros dus in het strafschopgebied. Ja, wordt hij nou wel aangetikt of niet? Hij gaat in elk geval wel heel gemakkelijk liggen. Ik kijk even voor u naar de herhaling... ...zodat ik u het overtuigende bewijs kan leveren. Nee hoor, er is niet zo heel veel aan de hand. Ja, er gaat een handje naar voren... ...en daarmee is er wat contact tussen Armenteros en uh, Biemans. Uiteindelijk denkt Armenteros dit is een prettige plek... ...om ter aarde te storten... En Ketting die er vlakbij staat, kent dan geen twijfel en legt de bal op 11 meter. En dat betekent dat Willy Overtoom zijn tweede penalty van dit seizoen kan gaan benutten. En in elk geval Heracles gevoelsmatig terug kan brengen in deze wedstrijd. Kichek op de lijn, daar komt Overtoom. Hij doet het rustig in de rechterhoek, de pol ligt in de linker. En dan is het even stil in dit stadion waar 13.000 mensen even moeten slikken en de teleurstelling moeten wegwerken. Want Heracles komt via Willy Overtoom terug in de wedstrijd via een penalty. Nieuwe tussenstand. 2-1. PSV Groningen en die... Nog altijd 1-0 voor PSV Een 28,5 minuut gespeeld. Groningen kan geen vuist maken volgens nog. Niet in de buurt geweest van keeper Isaacson. En nu heeft PSV weer balbezit via Fredje Bouma. Die loopt een meter of vier voor de middenlijn. Kan de bal niet echt kwijt. Speelt hem dan breed naar Marcelo. Die gaat uh, eens lopen met die lange Braziliaanse benen van hem. En speelt de bal dan naar Strootmans. Strootman naar de linkerkant. Naar Dries Mertens. Die een uitstekende wedstrijd tot nu toe speelt. Met veel paasjes komt. En nu ook weer naar binnen trekt. En gevaarlijk gaat worden. Dries Mertens nog altijd. Oh! O, die wordt aangetikt op de rand van het strafschopgebied. En flink ook door Petter Andersson. Vrije trap voor PSV. Ronald van der Geer. De motor draait. Roda maakt er weer een. Het is 3-1 na 77 minuten. Malky met zijn achtste van het seizoen. En de aangever is Mats Jonker. Het gaat kinderlijk eenvoudig. Vorma met de bal naar de rechterkant. In één keer de voorzet van Jonker En Malky tornt boven Tuwierik en Instra uit. En komt de bal in de goal. Dan zit Pasvillen nog wel aan. Maar kan hij uiteindelijk geen vuisten achter de bal krijgen. En stomt hij hem er zelf in. Er zat een gevaarlijke stuit in. En daar waar Herakles dus denkt terug te komen... maakt Roda een goal. 3-1. En die? Ja, vrije trap op 19 meter van het doel van Brian van Loo. En dat, daar staan Toyvonen en Mertens bij. Eh, twee koppen verschil. Ze staan nu achter elkaar. Leuk gezicht. Maar wie gaat hem nemen? Ik denk Dries Mertens. Die is hard toe aan een goaltje. Zit goed in de wedstrijd. Een muur staat. Daar komt Mertens met zijn vrije trap. Prachtig! Prachtige goal! Prachtige goal voor Dries Mertens. Eindelijk weer nadat hij zes wedstrijden droog stond. Scoort hij zijn twaalfde van het seizoen. Het ook in deze wedstrijd al een assist. En ik zei het al, de uitblinker is Dries Mertens. Hij bekroont het nu al met een doelpunt. De 2-0 voor PSV uit de vrije trap. Van Loo is kansloos, PSV op 2-0 en Richard van der Maan heeft ook nieuws. Want het is 1-1 geworden in de koel cool bij VVV tegen de Graafschap. Eigenlijk uit het niets zijn doelpunt voor de Graafschap. Balverlies op het middenveld bij VVV. De bal wordt dan snel naar voren gebracht richting Schrekkovic, de Servier. Die is snel, die is handig, die vindt Poupon van dichtbij. En zo is het ineens 1-1 geworden. Ja, dat kan natuurlijk, want bij een 1-0 stand is het gewoon heel spannend. En Poupon die tekent zijn vierde doelpunt aan van dit seizoen. Mooi aangesneden voorzet van... Van Schrek of iets. Het begint allemaal achterin bij Meijer die de bal dus heel snel opbrengt. En dan is het dus Poupon die hem fantastisch laat afglijden van zijn rechtervoet. Geen kans voor de vocht en zo 1-1 hier in de koel cool bij VVV De Graafschap. One party to call,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 Ray. Took a hit van Raccoon. PSV Groningen eigenlijk ja. gewoon beslist in die auto. Ja, durf ik ook niet meer te zeggen, Ronald. Ik was voor, vorige week bij ajax -nak. Ja, ik was bij ajax -nak. Nou, dat leek het toch wel helemaal uh, ge, uh, uh, gespeeld en alles. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, is PSV gewoon veel sterker dan FC Groningen. En valt Groningen me bitter tegen. Ik heb ze de afgelopen week een paar keer gezien. Onder andere die uitstekende 6-0 tegen Feyenoord. Vorige week wel ietsje minder spelend. Maar af en toe toch wel uh, redelijk tegen VVV. En nu dus uh, toch slecht gewoon spelend af en toe. Nu ook een paas die makkelijk onderschept wordt door Labiat. En Labiat aan de bal. Nog altijd Labiat. Die mag ver komen. Loop maar door. Nou, dat doet hij ook. Schiet hem erin. Jonge, jonge, jonge. Wat laat Groningen zich hier te kijken zetten. Labiat krijgt de bal eigenlijk op een uh, presenteerblaadje halverwege het veld. In de buurt van de middenlijn. Loopt dan door, nog een keer door en denkt van waarom valt niemand bij aan? Dan loop ik zomaar naar het midden, naar het centrum van het veld, naar de as van het veld. En komt dan uiteindelijk oog in oog met keeper van Lo. en schiet hem al achter van Lo. En zo is de meest scorende, meest productieve ploeg, ver weg de meest productieve ploeg. Want 39 doelpunten al en we zijn pas na 35 minuten spelen en staat het al 3-0 voor PSV FC Groningen. Oh ja Ronald, ik denk dat het Je durft het nu wel hè? <laughs> Oké, okay, Ronald van der Geer bij Roda Herakles. Ik durf heel voorzichtig dat voorschotje ook wel te nemen. Dat Roda deze wedstrijd eruit gaat slepen. En we begonnen, want Roda staat met 3-1 voor tegen Iraklis met nog 7 minuten. We begonnen met de constatering vanavond dat Herakles nog nooit hier in Limburg een wedstrijd had gewonnen. Nou ja, daar komt vanavond ook weer een, een editie bij van verlies. Dus moet men om die reeks te doorbreken toch weer een jaartje wachten. En dat heeft Herakles toch voor een groot deel aan zichzelf te wijten. Toch te, te, ja, te, te terughangend gespeeld. Uiteindelijk te veel ruimte weggegeven aan Roda. En dan heeft Roda wel de spelers om daar op de juiste manier mee om te gaan. Het had net ook nog 4-1 kunnen zijn. Want er komt heel veel ruimte nu. Bijvoorbeeld aan de buitenkant voor Jonker die nu weer een lage voorzet gaf op Donald. Man die uitblinkt in die tweede helft. Die schoof de bal uiteindelijk naast de goal van Pasveer. Misschien komt er nog een moment van Roda. Want er is nu een vrije trap toegekend door Ketting. Wel een overtreding gemaakt door Tewierik op Malki. Bal ligt nu aan de linkerkant van het veld bij het Rassel gebied van Herakles. En natuurlijk Ruud Vormer daarachter. Die ja, volgens mij al lang en breed rond is met Feyenoord. Maar nu inmiddels zijn club en speler zeer met elkaar aan het flirten. En lijkt het er inderdaad op dat Vormer na dit seizoen zal vertrekken bij Roda. Nu speelt hij nog in het geel-zwart. En mag hij die vrije trap nog nemen? Arme Teros staat er dichtbij. Moet de ketting nog even ingrijpen om de zweet op afstand te krijgen? Nou, dan gaat Vormer het weer proberen. Legt de bal bij de tweede paal. Nu wordt er wel op gelet door Van der Linden. De bal wordt weggekopt. Teruggebracht door de Beulen. Die net overigens in een combinatie met Jonker liet zien dat hij toch een heel beperkt voetbalinzicht heeft. Schoot op goal. Schoot de bal hoog over. Maar had hem heel makkelijk met een steekballetje richting Juncker kunnen geven. Die had dan 1 op 1 gestaan met Pasveer. Maar ja, dat zag de Belg niet. Nu uh, overigens is er een overtreding gemaakt door uh, Roda door diezelfde de beulen. Hij mag er dus een uh, vrije trap door Pasveer genomen worden. Een of 3 buiten zijn uh, strafschopgebied. wordt een uh, lange bal ongetwijfeld. We gaan uh, aftellen in uh, Kerkrade. Nog een uh, minuut of vijf en een comfortabele Limburgse voorsprong. 3-1 Roda Herakles. VVV De Graafschap is een wedstrijd waar je als verslaggever volgens mij van moet zeggen de spanning vergoed veel. Richard. Ja, het, het voetbal is uh, absoluut niet goed vanavond. Uh, maar spannend is het zeker. Nu weer een kans voor VVV in de counter. Maar die bal wordt al net even te hard gespeeld voor uh, Moussa. En via de winter gaat Moussa dan hard tegen de reclameborden. Er gebeurt van alles weer. Gelukkig in de slotfase na die 1-1 van Rijdel Poupon, De spits van de graafschap die eigenlijk uit het niets de graafschap in deze wedstrijd weer langs zij heeft gebracht. Want daarna had VVV toch duidelijk via Moussa de kans om weer op 2-1 te komen. Een... Enorme mogelijkheid. Wildschut die er vandoor ging aan de linkerkant. De bal goed voortrok bij de tweede paal. En van 2, 3 meter afstand slaagde Moesa erin om de bal de naast te schieten. Sowieso is het niet zijn wedstrijd. Want het was ook dezelfde Moesa die duidelijk in de fout ging bij de 1-1. Die uiteindelijk werd gemaakt door Poepon. 81 minuten op de klok in de koel. Cool. 1-1 de stand. Spanning dus. De corner wordt getrapt. De winter zit er met de vuisten aan. En dan is het Jochem Jansen die die bal maar wegroeit. Jochem Jansen ingevallen in de pauze van deze wedstrijd. En zojuist ook hij met een grote kans op de 2-1, maar dan dus voor de Graafschap. Er kan nog van alles gebeuren, want het wordt leuker en leuker in de slotfase van deze wedstrijd. Is het nog steeds 3-0, Andy? Ja, maar het had 5-0 moeten zijn, want ik weet niet wat Groningen aan het doen is. Maar ze geven de ballen constant weg, net Strootman, net over. Maar nu dan een hoekschop voor FC Groningen, levert dat wat op? voor ons nog niet. Omdat Dries Mertens er goed tussen zit. En dan moet hij Jarië de bal wild naar voren trappen, doet dat dan ook. Oh, is in Maanluf helemaal mis. En dan komt de bal voor de voeten van Tadic. Tadic bij die 3-0-voorsprong van PSV tegen Groningen. Tadic bij de achterlijn brengt de bal voor, maar wordt makkelijk uitverdedigd. Opgevangen door Burnett. Even wat uh, overwicht van FC Groningen. Maar ja, als je 3-0 achter staat, dan moet er wel een klein CQ -groot wonder gebeuren. Wil je hier nog uh, punten weghalen? Burnett heeft nog altijd de bal. We hebben 39,5 minuut gespeeld en het staat nog maar 3-0. Want uh, Groningen doet er alles aan om die achterstand groter te laten worden. VVV de gra Nee, uh, Ronald. Uh, Roda tegen Heracles. Het is 3-1 na 87 minuten en Van Veldhoven kondigt dat een soort wapenstilstand af. Want hij haalt de tank van Damascus naar de kant. Malki wordt vervangen door Wiljan Pluim in de laatste drie minuten van deze wedstrijd. Geen kans geweest voor Herakles, Dus dit gaat gewoon drie punten worden op deze koude zaterdagavond voor Rode JC. In die wedstrijd tegen Herakles. Misschien komt er zelfs nog een goal bij. Ramsey aan de linkerkant zoekt. Vindt Pluim die invaller dus, draait weg van Rienstra. Nog altijd Pluim sterk aan de bal, moet nu gaan afspelen. Daar komt Montaigne op aan de rechterkant. Echt dan ook die bal moeten wel aannemen. Nou, dat doet hij met Pedro in de buurt. Pedro verdedigt mee en laat de bal over de achterlijn gaan via zijn been. We denken dat er in de slotfase, de dying seconds van deze wedstrijd... nog een corner komt voor Roda. Klusje uiteraard voor Ruud Vormer, die deze bal gaat nemen. Ik zei net al, hij flirt met Feyenoord. En ook Mats Jonker flirt met een vertrek. Maar Roda die zal toch te ongetwijfeld tegen deze spelers zeggen... blijf maar lekker tot het einde van het seizoen. Dan pakken we die paar ton eventueel aan transfergeld, maar niet. Beiden hebben namelijk een aflopend contract. Maar weten we wel zeker dat we met jullie niet aan kracht inboeten als jullie vertrekken. Jonker heeft, uh, of uh, Vormer heeft die corner inmiddels genomen. Bal gaat terug naar Wilaard, naar Donald. Die staat uh, rond de middellijn en paast helemaal terug naar uh, Kisek. Roda gaat deze wedstrijd uitspelen. Nog uh, twee minuten officieel en Roda op een 3-1 voorsprong tegen Heracles. VVV en de Graafschappen hebben eigenlijk allebei niks aan een gelijkspel, Richard. Nee, maar ik denk toch dat de Graafschap er het meest blij mee zal zijn. Want het houdt in elk geval VVV onder zich met twee punten als het zo blijft. Zes minuten nog. 1-1 dus de stand. En VVV weer helemaal terug bij af natuurlijk. Na die uh, toch wel late gelijkmaker van Poupon En VVV gaat ook steeds meer fouten maken. Zojuist weer een uh, grote kans voor de Graafschap. Schrekkovic 1-1 tegen met de vocht. Maar hij faalde. De Servier had daar de Graafschap op 1-2 moeten zetten. De Graafschap dat weer profiteert van. Balverlies aan de kant van VVV. Een lange bal van Frenkel komt op het hoofd van de recht. Dan wordt het goed gezien daar op het middenveld door de Leeuw. De Leeuw moet dan Pasen naar de linkerkant waar Meijer komt. Meijer kan dan met de voorzet komen vanaf de rechterkant. Legt hem verder naar links naar Schrekhoffiet. Weer zo'n voorzet richting Poupan. En dan van dichtbij. Is dat buitenspel of niet van Jury Roze? Nee, het is geen buitenspel zegt de assistent. En dus maakt Jury Roze één tegen twee hier in de koel. Cool. Twee doelpunten eigenlijk uit het niets. Van de Graafschap in de wedstrijd tegen VVV. Hoe is het mogelijk? Jury Rozen op de rand van buitenspel. Kopt de bal van dichtbij langs de vocht. En zo gaan de kopjes bij VVV. Venlo nu naar beneden. En staat de Graafschap vijf minuten voor tijd ineens voor. Met 1-2. De voorzet dus vanaf de linkerkant van Schrekkovic. De kopbal van Poupon En dan van dichtbij, niet met het hoofd, maar gewoon met de voet. Is het Jury Rozen die de 1-2 maakt. Jonker is weer opgestaan, Ronald van der Geer. En dus staat Roda met 3-1 voor. Hij maakt twee doelpunten tegen Herakles. We zitten in de laatste officiële seconde van deze wedstrijd. En dan nog de extra tijd. En uh, Herakles probeert in elk geval nog wel om een goal te maken. meldt zich in elk geval op de helft van uh, Roda. Met Ramsey vervangen door uh, Suchuin. Nou, dan maakt Donald nog een overtreding. En kan Herakles nog een vrije trap nemen op een meter of uh, 25 van uh, de goal. Er staan een aantal mensen achter nu die wel trek hebben in dat uh, lekkere hapje. Overigens betekent het wel, als het allemaal uh, zo blijft zoals het is... dat uh, Heracles na twee nederlagen en een gelijkspel weer een uh, nederlaag leidt. En dan is er veel uh, euforie rond het spel van Heracles. Vanavond overigens niet. Maar lijkt het wel heel veel schade in hele korte tijd. En lijkt het erop dat Roda, het geplaagde Roda, twee overwinningen op rij gaat boeken. Kan de stad nog wat draaglijker worden gemaakt. Feynovic staat achter die vrije trap. Recht voor de goal. Meter of twintig dus. Van die goal komt Feynovic en trapt de bal net over de lat. Kisek kijkt ernaar en gaat die bal nu oprapen voor een doeltrap. Drie minuten extra tijd heeft de ketting opgeteld bij de officiële speeltijd. Die drie minuten lopen inmiddels al. En Kisek gaat lekker ruimte tijd nemen voor het nemen van die Doeltrap. Terwijl Van Veldhoven tactiek is als hij is. Nog maar eens eventjes een wissel voorbereid. En straks Lebedinski nog gaat brengen. 3-1 dus de voorsprong voor Roda tegen Irak. Nog een echt, echt slotoffensief van VVV Richard. Tot nu toe nog niet gezien. VVV heeft natuurlijk wel de kansen gekregen in deze wedstrijd om het al eerder te beslissen. En nu staat het ineens 1-2 in het voordeel van de Graafschap. Het zou de eerste uitoverwinning zijn voor de ploeg van Andries ulderink Rozen. Hij maakt misschien wel dus de winnende goal. En zonder goed te spelen haalt de Graafschap hier waarschijnlijk drie hele belangrijke punten binnen. En blijft het in elk geval op flinke voorsprong staan... Van VVV vergroot het gat natuurlijk zelfs dan van 2 naar 5 punten. Pearl Frenkel met de voorzet richting Poupon. Bal wordt weggekopt door de rechter. Nog een keer Frenkel richting Poupon. Die is balvast. Nog altijd Poepon. Speelt de bal door de benen van Yoshida. Poupon gaat het strafschopgebied binnen tussen twee verdedigers van VVV in. En dan is het uiteindelijk een voet van... Uh, dat is volgens mij geweest uh, Kullen. Die zojuist is ingevallen inderdaad van VVV. Die de bal over de achterlijn uh, tikt. En dus een hoekschop voor de graafschap. Je ziet ook veel veel mensen hier onder mij lopen ze allemaal door die het stadion nu al verlaten. Balen flink natuurlijk, want deze wedstrijd, hier zou het moeten gebeuren voor VVV Venlo. En het zag er lange tijd ook naar uit toen Ocebo VVV op 1-0 e bracht. De corner van de Graafschap bij de eerste paal. Gekopt door Wormgoor, de centrale verdediger. Die raakt de bal niet helemaal lekker en ruim naast de doel van de vocht. Die de bal alweer heeft uitgetrapt, want natuurlijk heeft VVV haast. En moet het slot offensief nu toch eindelijk gaan komen met Fleur. hoog hoge richting niemand. Ja, richting een speler van de Graafschap via Kujala. Nu weer de bal ingebracht richting Poepom, maar ook dat ziet er allemaal slordig uit. Het is van beide kanten matig vanavond en zonder goed te spelen is het de Graafschap dat waarschijnlijk de meest gelukkige is in deze wedstrijd. Weer zo'n lange bal van de vocht richting de spitsen van VVV. Het zijn er in deze slotfase 4 en dan weer wordt de bal weggeroeid door Meijer. Het is buitenspel voor Poupon. 89 minuten, 1-2. Hoe lang heb je nog, Ronald? Niet meer. Star Ketting Fluit voor het laatst. Wedstrijd die in de tweede helft pas echt op gang kwam na 0-0 ruststand. Twee keer Jonker, één keer Malki. En overtoon vanaf 11 meter. Jonker net nog een publiekswissel gekregen. Vreugde bij Roda, verdriet bij Herakles. Weer geen overwinning. PSV Groningen, daar is het rust Rustand 3-0. Strootman, Mertens en Labiats, scoren. En VVV, de graafschap, hoe lang heb jij nog gezuurd? Nog één minuut en dan misschien twee, misschien ook wel drie minuten extra nog in deze wedstrijd. Verdriet natuurlijk ook bij VVV. De thuisploeg dat zolang die 1-0 koesterde nu een ingooi richting Rozen. Ja, die speelt bij de Graafschap. Kopt de bal opnieuw over de zijlijn. en zo weer wat secondenwinst voor de thuisploeg. Ik zie Wiedemeijer nu al op zijn horloge kijken. 89ste minuut. Het is bijna 90. VVV balbezit met aanvoerder Meeuwens. Weinig van gezien. Speelt de bal naar de linkerkant naar Moesa. Die de, zich deze wedstrijd denk ik nog heel Erg lang zal heugen, want hij had de kans voor VVV. Een aantal minuten geleden om te scoren van dichtbij. En dan had het misschien heel anders gelopen. Want natuurlijk moet VVV nu veel risico gaan nemen in de slotfase van dit duel. Moussa met de ingooi. Drie minuten extra komen erbij in de slotfase van dit duel. Dan gaat uh, daar Nouveau voor een luchtduel aan met de Winter. Hindert daarbij de Belgische keeper van de Graafschap. En dat moet altijd voordeel zijn dan lijkt mij voor de doelman van de Wiedemeijer bekijkt het allemaal op een afstandje. De gemoederen raken enigszins verhit. En natuurlijk blijft de winter gewoon liggen op het veld. Of er echt wat aan de hand is bij hem. Ja, Wiedemeijer zegt dat er verzorging moet komen voor de keeper van de graafschap. Die in de doelmond blijft liggen na dat duel met Nouveau voor de spits van VVV. Die hoge inging. En ik denk dat er wat last is bij de winter als ik dat zo goed zie op mijn scherm. Bij zijn, bij zijn gezicht, bij zijn kaak... Ligt nog altijd op de grond. Nouveau voor is inmiddels uh, terug in de middencirkel. Bekijkt het allemaal van een afstandje. En de keeper van de Graafschap is dan uiteindelijk weer opgelapt. We zitten in de extra tijd. 1, 2 doelpunten. Uchebo, Poepon en Jury Roze. Het zou wat zijn als Roze zijn eerste goal van uh, dit seizoen voor uh, de Graafschap van Rozen. Als hij hier de winnende goal maakt. En wat zijn het belangrijke punten voor de ploeg van Andries Uldering. De eerste uitoverwinning longt dus voor de Graafschap. Rozen. verlengt de bal nu. Nu met het hoofd richting Poepon. Uitgeweken naar de rechterkant. Dan weer terug naar Rozen. Die neemt daar alle tijd voor. Schiet hem dan weer zachtjes terug naar Jansen. Maar die verkijkt zich op die bal. Had dat misschien niet verwacht. Speelt de bal over de zijlijn. En dus moet VVV haast maken met de recht. Die gooit de bal richting de vocht. De vocht dan weer terug naar de verdediger van VVV. En dan denk ik weer zo'n hele lange haal richting Nouveau Die kopt wel naar Moussa. Moussa kan zijn fout dan misschien goed maken in het duel met Wormgoor. Maar die verdedigt uitstekend. Moussa blijft wel in balbezit omdat hij snel is. En dan via een been van een speler van de Graafschap gaat de bal opnieuw over de zijlijn. Eén minuutje denk ik nog in deze toch spannende slotfase van VVV de Graafschap. 1-2. Nog altijd op het bord. En de ingooi van VVV moet dan snel gaan komen. Linse. Linse gooit de bal naar Nouveau die verlengt. En dan via Meijer een omhaaltje. Kansen in de counter. Misschien voor de Graafschap. Maar het is de recht die goed op staat te letten. Maar vervolgens heel slecht uitverdedigd. Nee, het was Yoshida die dat deed. En de bal vervolgens weer over de zijlijn weet te krijgen. En dat is natuurlijk allemaal in het nadeel van VVV. Vijftien seconden nog in de extra tijd. 1-2. Meijer kijkt opnieuw op zijn horloge. De Graafschap gaat deze wedstrijd winnen. In de koel cool van VVV met 1-2. En boekt de eerste overwinning op vreemde bodem dit seizoen. Het is inderdaad afgelopen. meijer? nee, fluit nog steeds niet. Weer nog een ingooi voor VVV met Fleuren. Fleuren naar uh, Mewes. Mewes balverlies. verlies. werpt de bal weg naar Poupon. Poupon gaat het duel aan met Yoshida. En dan is het wel afgelopen. En zo verliest VVV in eigen huis. Is er dolle vreugde aan de kant van de graafschap. Roze, Koujala, alle spelers van de graafschap vliegen elkaar in de armen. Een hele belangrijke overwinning. Voor de Graafschap, dat dus wint van VVV. In Venlo 1-2. Drie wedstrijden zitten erop. NAC Heerenveen, 2-2. Roda Heracles 3-1. En VVV de Graafschap 1-2. Onderin betekent dat dat de VVV 17e blijft. Eén puntje voorsprong houdt op Excelsior. Dat nog een wedstrijd tegen AZ te goed heeft en morgen nog speelt. En de Graafschap staat inmiddels op 12 uh, punten en bezet daarmee de, nog wel de 16e plaats. Net één puntje onder een NEC dat morgen Ajax ontvangt. Roda heeft inmiddels 18 punten, net zoveel als NAC Breda. Ze zijn Herakles voorbij gegaan, die blijven op 17 staan. En PSV, dat heeft er 31 en staat er nog 3 achter op AZ... dat nog een halve wedstrijd tegen Excelsior te goed heeft.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 Let go for me, you think about me now and then, Do you think about Again. But if you really cared for her, then you wouldn't have never hit the airport to follow your dreams. Sometimes I still talk to her, but when I talk to her, it always seems like she's talking about me. She said you left your kids, and they just like you. They wanna rap and make soul beats, just like you. But they just not you. And I just got through talking about what he's trying to do. Just not new. Now everybody got the game figured out. All wrong. I guess you never know what you got till it's gone. I guess that's why I'm here, and I can't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 We could start again. Stop een rapper. Kanaaien West bij de uh, zanger van Coldplay, Chris Martin. En dan krijg je dit. Nummer 1, Homecoming. We gaan terug naar de eerste wedstrijd van de avond. Nak tegen Veen eindigde in 2-2. En Franks Noeks praat na met te maken van de mooiste goal van de avond. NAC-speler Anthony Lurling. Betaald voetbal doe je voor het publiek, maar toch ook voor jezelf. Het publiek was tevreden. En jij? Ja, ook wel. Dus uh, we hebben niet verloren en... Uh... Ja, wat je zegt, uh, je doet het voor het publiek. En, uh, dit, dan... Begin even met je eigen goal. Dat was een aardige bal die je kreeg van Schilder, toegegeven, maar daarna? Ja, goed, uh, wat je al zegt, Schilder geeft hem op het juiste moment uh, precies in de loop mee. En, ja, hij bent de volle snelheid en ik zie hem uh, in mijn ooghoek dat uh, dat van de bussen uitkomt. En, uh, ja, ik doe net of ik schiet en sleep hem langzaam heen. Maar in mijn ooghoek zie ik twee, uh, twee verdedigers de doellijn opstormen. Vaak is het dan als je hem dan met links uh, binnen schiet, dan uh, wordt hij van de doellijn afgehaald. En, ja, ik besluit om hem eigenlijk naar binnen toe te kappen om, om voor mijn goede benen uit te komen en dat te schieten. Het leek een eeuwigheid te duren. Ik denk, hij vergeet toch niet die bal erin te schieten? Ja, of? ik vond het ook lang duren en uh, ik was op een gegeven moment zelfs bang uh, dat hij voor mijn voet weg zou stuiteren. En, ja, toen ik het hoekje vrij zag, uh, toen uh, schoot ik hem binnen. Nu heb jij in je carrière bij, bij diverse clubs gespeeld. Uh, Jongere kijkers en luisteraars zullen dat misschien niet eens weten, ook bij Heerenveen. Maakt dat uh, iets in je los nog? Ben ik dat het beste in je boven als je tegen een ex-club speelt? Nee, want ik heb een geweldige tijd bij Herenveen gehad. Ik heb daar drie, uh, drie superjaren gehad. Champions League gespeeld zelfs. Tweede van Nederland geworden. Ik heb er daar 18 gemaakt in het seizoen. En uh, daar ben ik bij Nederland zelfs al een keer, keer gekomen. Dus ja, het is gewoon geweldig om tegen Herenveen te spelen. Omdat het een van uh, de mooiere clubs in Nederland is. En ik heb daar drie jaar mogen spelen. En dan is het, dan is het leuk om tegen je, tegen je oude ploeg te spelen. Maar het is ondertussen tien jaar geleden. En... Uh, uh, alleen uh, de verzorger en de materiaalman zijn nog mensen die uh, toen ik te speelde... En de, de, de fans? En de fans die, de, die zaten... Ja, het is ook altijd leuk, leuk terugkomen als je in Heerenveen speelt. En, uh, ja, het, is, het is altijd wel leuk om tegen je oude club te spelen... maar niet, uh, niet zozeer dat ik, uh, dat ik naar na deze wedstrijd uh, gelijk uitkijk... als de speel, uh, speeldatums er bekend worden. En uh, nou kwam die Sibon er nog vijf minuten in... maar die andere 85 minuten was jij de oudste man op het veld... en je speelt met de, met de bewijsrit van een debutant... Ja, maar de voetbal, uh, ik zei het ook uh, tegen de trainer van Heerenveen, Ron Jansen. Uh, die, uh, die vroeg ook wat er aan de hand was met me. Het uh, ja, uh, is het mooiste beroep mag wat, ik wat Mag ik wat zeggen? Een, een jaar of twee, drie terug was je minder fit en gretig, lijkt wel dan nu toe. Maar was je af en toe wat uitgeblust en nu een jong veulen. Ja, ze zeggen wel eens, uh, je tweede leven begin je wel eens. Misschien ben ik dat begonnen, maar nee, goed, zonder donder. Vorig jaar heb ik veel blessures gehad. Uh, geopereerd op mijn knie, uh, kleine blessures. Uh, de sfeer was veel minder in, het, uh, in, in de groep en ik ben toch wel een beetje sfeergevoelig type. En, uh, we hebben nu een hele jonge groep. Uh, ik train alles mee, ik mis geen training. En dat, dat, dat merk je, want je bent fit. En dan, uh, wat ik net al wilde zeggen is dat ja, dit is het mooiste beroep is uh, waar is. mijn contract loopt af. En, uh, ik wil nog, uh, nog, nog een paar jaar blijven voetballen, dus uh, ja, dan moet je een gas geven. En, uh, gelukkig gaat dat op dit moment uh, goed. Anthony Leurling, maar het mooiste beroep heeft natuurlijk Frank Snoeks. Want die ging daarna nog naar de trainer van Heerenveen, Ron Jans. Het publiek was buitengewoon content uh, met deze 2-2. Uh, was dit ook een wedstrijd voor de trainer? Nou, deze trainer die kan ook genieten van een wedstrijd... waar gewoon uh, het bol staat van uh, yeah, uh, kansen. Uh, twee ploegen die spelen om, uh, om te winnen. Dus ik heb als uh, liefhebber uh, ik heb wel meegekregen... dat deze wedstrijd een hoge amusementswaarde had. Alleen, ja, je hebt wel het gevoel dat je deze wedstrijd ook had uh, kunnen... en misschien wel moeten winnen. Uh, jullie maken een eerste goal bijvoorbeeld. Uh, die wordt door de... Er wordt een stokje voorgestoken door de grensrechter. Uh, bij de middenlijn zie je dan de trainer van Herenveen. Jij dus, uh, aanmok maken. En dan denk je wel eens van, hoe kun je dat van zover zien? Maar je had het wel goed. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet teruggezien. Ik heb het achteraf gehoord. Maar wat mij opviel is dat de grensrechter Plas op het moment dat de bal in het net was. En dan denk ik van, ja, uh, je hebt het volgens mij niet gezien. En dat blijkt dan een goal geweest te zijn. En dan ben je heel uh, machteloos aan die, aan die zijkant. En uh, ja, het is gewoon een heel uh, ja, belangrijk moment. Maar of het uh, de beslissing is geweest in de wedstrijd, uh, dat weet ik niet. Dat uh, hoort blijkbaar dan ook bij de uh, amusementswaarde. En volgens mij, uh, de arbitrage heeft, volgens mij heeft vandaag een, een, een prima prestatie geleverd. Dus. Uh... Het is mooi dat je dat zegt, maar komt dat misschien ook een beetje... omdat het nog zo'n wedstrijd wordt en je met 2-2 en een punt naar huis gaat? Nou, mijn beste gevoel ontstaat gewoon door de tweede helft. Dat wij met een 2-in-achterstand die je eigenlijk in nou, de vijf beste minuten van NAC voorrust... eigenlijk de voorsprong geef je weg en dan kun je de wedstrijd je daar verliezen. En eigenlijk hebben we daar twee punten verloren. Maar de tweede helft hebben wij, over de grootste gedeeltes, hebben wij bepaald wat er gebeurde. We speelden om, uh, om te winnen. En uh, dat vond ik heel mooi. Aan de andere kant heeft NAC ook uh, in de counter en afstandsgrote hun, hun kansen gehad. Ja, het is gewoon een heel boeiend geheel. Maar het gevoel dat je gewoon uit bij NAC gewoon uh, ja, zo rechtop blijft. En eigenlijk, ja, ik heb het gevoel dat wij lichte voordelen hadden totaal uh, in, in de kans en het aandeel in de wedstrijd. En uh, ja, dat, uh, dat geeft een goed gevoel. Je kunt zeggen, en dat hoor je soms ook wel van... god, ze spelen wel heel veel gelijk... maar jullie verliezen helemaal niks meer sinds augustus. Nee, dat is al meer dan drie maanden geleden. En er komt nu weer een weekje bij. En dat is wel goed. Alleen uh, met deze 2-2... Ja, daar kan ik ook wel mee leven. Want uh, nou, Nakeefroog vind ik ook een hele goede wedstrijd uh, gespeeld. En uh, ja, ten Rola hield uh, wel uh, veel tegen, moet ik zeggen. Maar uh, we hebben in de thuiswedstrijden we vier keer gelijk gespeeld. En hebben we hebben het gevoel dat we daar minimaal twee, maar eigenlijk drie... en eigenlijk vier wedstrijden hadden moeten winnen. Alleen, uh, nou... We hebben bij Roda en bij Vitesse hebben we ook wel wat, wat mazzel gehad. Dus, uh, maar we hebben, we hebben punten laten liggen in die reeks. En dat, uh, we staan wel in de boeken, maar we gaan niet uh, juichend in de bus uh, naar Heerenveen. Of time. Begonnen, <laughs> oh, Wat een goal, wat een goal, echt een beauty, kan niet anders zeggen. Labiat zet hem op aan de rechterkant. En dan komt de bal uiteindelijk terecht bij uh, onze grote vriend uh, Wijnaldum. Die hem met het linkerbeen prachtig langs de keeper, langs Brian van Loo tikt. 1 minuut, nog niet eens zijn we bezig in de tweede helft en het is al 4-0. Echt een prachtige actie vanaf de rechterkant. En uh, Wijnaldum met zeer veel gevoel met het rechterbeen overigens langs uh, van Lo, die kansloos is voor de vierde keer in deze wedstrijd. En het is volkomen verdiend, want dat had al 6-7-0 moeten zijn. Is al 4-0 in de eerste minuut naar rust voor PSV tegen FC Groningen. Ach, Weet je wat, dacht Groningen, we doen maar wat terug. Het is uh, 4-1 geworden en ik zit te kijken. Volgens mij is het Niklas Pedersen, een van de invallers in de tweede helft, die het doelpunt maakt. Overigens uh, dekkingfout achterin bij PSV. Pedersen doorgelopen tussen drie man. Komt hij hier langs en schiet de bal ook nog langs uh, Isaacson. 4-1. Ja, het begint uh, een uh, klein beetje korfbal te worden, maar dat maakt het uh, wel zo leuk. Het is inderdaad Niklas Pedersen ingevallen voor David Texera. En ook Michael Kieftenbelt is in de kleedkamer achtergebleven. Daar is Danny Holla voor gekomen. Kieftenbelt omdat hij een gele kaart kreeg en de wedstrijd tegen NEC volgende week mist. Die mag de tweede helft vanaf de zijkant toekijken. 4-1 PSV leidt tegen Groningen. is walking Slow. Just Volgens mij, teller is hij nu wel afgelopen. De Nits met Soap, Bubble, Box. En ik was blij, Andy, dat je ons dit plaatje even liet uitspelen. Want het is een leuke. Ja hoor, zeker. Ja, absoluut. Maar het is, was ook een leuke geweest als het schot van... Wie was dat? Peter Andersson er zojuist in was gegaan. Die ging maar rakelings langs het doel van PSV, langs Andreas Isaacson... En het staat 4-1. Dat had 4-2 betekend. Nou, dan was het toch nog misschien ietsje leuker geworden voor FC Groningen. Eens kijken wat PSV kan doen. Dat nogal matig, ondanks dat ene doelpunt, aan de tweede helft is begonnen. Nogal slordig bij Tijtenmeijlen. Ook nu weer is het een ver opkomende Peter Andersson. Die de bal iets te ver voor zich uitspeelt. Dat is jammer. Anders had hij hem kunnen spelen op Tadis bijvoorbeeld. Maar Niklas Pedersen, die invaller, die stond er ook goed bij. Nu is de bal over de zijlijn gegaan en mag FC Groningen gaan gooien. Doet dat dus. Dus aan de rechterkant halverwege de helft van PSV via Danny, uh, Tom Hiarie. Danny Holla is ook gekomen, staat een beetje voorin. Ja, en dan is dit weer zo'n bal met de armen wijd. Geeft hij het ook aan. Tom Hiarie grote bal uh, in de hoek verwacht dat Bakuna die kant op loopt. En Bakuna doet het niet. En dan gaat de bal over de achterlijn. En mag uh, Isaacson, die werkelijk uh, zeer irritant lang doet om uh, doeltrappen te nemen. Dermate irritant dat het publiek, zoals nu ook, zich daar ontzettend aan ergert. Ik kan me dat voorstellen. Sta je 4-1 voor. En dan doe je heel lang met het uh, in, uh, uittrappen van de bal uh, als uh, uh, Isaacson zijnde. En dat is nergens voor nodig. De bal ondertussen via Groningenbeen been Danny Holla over de zijlijn uh, gegaan. En dan mag PSV gaan gooien. Fred Rutte kijkt dus opzij. Wat loopt er allemaal warm ook alweer? Zo dadelijk zullen we wat invallers gaan zien, ook aan PSV-zijde. Maar PSV is voor ons nog in veilige haven. Staat met 4-1 voor tegen FC Groningen. Zwitserse skier Didier Kusch heeft de eerste wereldbekerwedstrijd... van het seizoen op de afdaling gewonnen. In Leek Louis won Kusch voor zijn landgenoot Beat Voits... en Hannes Reichelt, en die komt uit Oostenrijk. En langs de op één. Terug in de tijd... Het is 1 maart 1946. Hoe heeft u hem vermoord? Kunt u dat eens vertellen? Een kalme en koelbloedige vrouw. Gewoon eens god en wegremmen. Luister morgen naar de documentaire De Bekentenis. Was u zenuwachtig toen u het deed? Nee, dat was heel kalm. Over de moord op ingenieur Felix Gullier vlak na de Tweede Wereldoorlog. En over De Bekentenis dit jaar van de dader, Ati Visser. Nu 97. Nou, later toen ik thuis was...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 Dit is Radio 1.